Met Pinksteren blijft het zonnig en warm en de kans op een bui is erg klein. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met nog vijf files. Allereerst op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen afrit Soest en Eembrugge, 2 kilometer. Ook op die A1 tussen afrit Bunschoot en Knorpunt Hoevelaken, twee kilometer. Twee kilometer op de A12 Daarna richting Arnhem. Door een ongeluk tussen Knoopert Lunette en Bunnik. Er zijn twee rijstroken dicht bij Bunnik. Op de A27 Gorkum richting Breda staat 2 kilometer file tussen Breda en Kroopend sint Bos, En op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat tussen Kroopend Rijnsweerd en Soesterberg 7 kilometer. Op zoek naar een topscorer? Iedere twintigste werkgever die deze maand online een vacature plaatst op Nationale Vacaturebank... krijgt een officieel EK-shirt.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 Goedenavond, voormalig omroepbaas Joop Daalmeijer. Hoi. Welke twee woorden passen bij deze week voor u? Uh, bl -bl -bl -bl dankbaar en uh, hectisch. Dankbaar? Want? Ja. Nou, dankbaar dat dat na heel veel maanden werken dat hele dikke rapport uitgekomen is. En ik ben dankbaar voor de mensen die daar enorm veel werk in verzet hebben. De secretarissen van de commissies, alle leden van de commissies... alle specialisten die daarmee bezig zijn geweest... die hebben dat in een paar maanden moeten doen. En toen die 518 pagina's op mijn bureau vielen... Toen dan, dan was ik echt dankbaar dat het klaar was. En daarna ontstond er een hectische tijd. Dat mag je wel zeggen, ja. Het was, de presentatie was hectisch. Er waren heel veel mensen, de staatssecretaris was er uiteraard... collega's van het departement, heel veel journalisten... en de collega's van de Raad. En daarna al die interviews en al die krantenartikelen... lezen, volgen, reageren, ja of nee, radio, televisie... Hectische week. Ja. We gaan het hebben in elk geval over twee dingen. Namelijk de emoties ook die uh, uw rapport hebben losgemaakt. en uw liefde voor België. Ja. Um, maar eerst dat rapport hè, van de Raad voor Cultuur. Um, u heeft dat geschreven voor uh, staatssecretaris Zijlstra. Het gaat over een uh, advies over de verdeling van de, van de cultuursubsidies. Um, 125 miljoen euro was er minder te verdelen. Uh, bent u nou ook opgestaan met, behalve dat u wist... jeetje, ik ben dankbaar dat het er ligt, dat rapport... maar met een soort gevoel van zenuwachtigheid. Want u wist natuurlijk dat het voor een heleboel mensen... consequenties zou hebben. Ja, want we hebben keuzes moeten ja, maken. Ja, precies. En die keuzes maken is buitengewoon lastig. En, en, en moet je eerlijk zeggen, ik heb daar soms echt slapeloze nachten van gehad. Letterlijk? Ja, echt waar, dat je nachts wakker wordt en denkt van ja... gisteren net dat verhaal gelezen over hoe het bij de dans gaat. Ech, als we die beslissing nemen, dan zou het betekenen... dat dat gezelschap niet meer voortbestaat. Nou vind ik dat voor directies allemaal geen probleem. Want managers vinden overal weer een baan. Mm -hmm. en misschien wat minder betaald, maar ze verdienen toch al te veel. Maar voor mensen die op de planken staan, is dat natuurlijk een... Ja, dat is een bedreiging van hier tot overmorgen. Wat moeten mensen die prachtig dansen anders dan prachtig ja. dansen? En het aantal plekken wordt minder, dus je krijgt nooit meer werk in die sector. Nee, dus werd u dan, lag u daar te woelen in uw bed? Ja. En wat deed u daar dan vervolgens mee? Nou ja, kijken hoe je de beste beslissing kun, kunt nemen. Om, ja. om Bijvoorbeeld door een... In het, in het geval van dat balletgezelschap door een aanwijzing te geven aan degene die de subsidie krijgt. Je krijgt hem niet voor vier jaar, want je aanvraag is niet goed genoeg... en je bezuinigt aan de verkeerde kant. Je moet een nieuw plan maken en dan krijg je misschien voor twee jaar subsidie. In de, in, in de hoop dat zo'n directie de plannen bijstelt... zodat de dansers kunnen blijven dansen en de overhead wordt teruggebracht. Zullen we heel even luisteren naar het nieuws hierover... en ook vooral naar de, de boze reacties op uw advies. We ja. maakten een compilatie. Het rapport van de Raad voor Cultuur was een weinig vrolijk intermezzo voor veel cultuurinstellingen. De bijna 120 aanvragen krijgen 45 instellingen geen subsidie. of pas nadat ze een betere aanvraag hebben ingediend. Onder meer het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Brabants Orkest. en het Limburg symfonieorkest moeten hun huiswerk overdoen. Ja, het is inderdaad voor de organisatie nu al een hele lange tijd. Heel onzeker. En dat, uh, dat merken we natuurlijk intern. Iedereen voelt het uh, als een enorme spanning. We hebben een enorme succesvolle sector. Er komen toeristen uit de hele wereld naar Nederland om te genieten van de kunst en cultuur. En nu komt er zo'n Haagse Raad voor Cultuur. Die gaat ons even de maat nemen. Ik uh, ben er niet van gediend. Ja, en die laatste spreker was ja. Wim Pijbers. De directeur van het Rijksmuseum. Daarvoor trouwens Maarten Versteeg van het Brabantse orkest. Ja. Waarom moet u lachen? Nou ja, kijk, het, het is toch merkwaardig. Zo'n reactie. Je, je, er wordt gevraagd, je kunt intekenen op een subsidiebedrag. Dat vraagt het ministerie van OCW. Je kan geld komen ophalen. Er staat ook in de beschikking van de minister... hoeveel geld zo'n museum zou kunnen krijgen. Het gaat over vier jaar. Bij het Rijksmuseum gaat het over het ophalen van een bedrag van 100 miljoen. Nou, het ging hem, heb ik begrepen in elk geval uit zijn reactie, niet zozeer om het bedrag dat gekort nee, wordt. Want maar... hij zegt, dat snap ik eigenlijk best. Het is een tijd van bezuiniging. Maar het gaat eigenlijk vooral ook om de kritiek op het Rijksmuseum. Ja, en en terecht, dat wij het vlak Rijksmuseum... meer hebben met nee, nee, het publiek. Maar, daar is maar, hij ook natuurlijk door gekwetst geweest. Ja, maar veel plezier. Maar daar gaat het niet over. Wij beoordelen niet het Rijksmuseum. Want iedereen weet dat het Rijksmuseum een fantastisch museum is. Mm -hmm. Dat het een hele mooie collectie heeft. Maar het geld vraag je aan door middel van een aanvraag. En die aanvraag was gewoon niet goed gesteld. Het aanpalende museum, het Van Gogh Museum krijgt veel minder geld, krijgen niet 26 ja. miljoen. Die hebben een perfecte aanvraag gedaan. Waarom kan dat museum het wel? En kan het Rijksmuseum dat niet een grotere instelling... met meer mensen in de back office Maar er ontstaat een soort relletje. Want ook bij Nieuwsuur uh, was u uh, enigszins laatdunkend uh, over hem. U zei, ja, hij zegt, uh, hij neemt ons de maat. En het is, zegt u dan, niet zo moeilijk om hem de maat te nee. nemen, Wim Pijbers... want hij is maar heel klein, 1, 6, 5, nou, zei u... Ja, Nou, dat is natuurlijk helemaal niet eindelijk. Nee, maar goed, Misschien dat heeft u wel gezegd? De... En dat, je je dat, dat is wel gezegd. de stemming dat... eigenlijk. Ja, ook, ik was twee te... mannen die boos zijn op elkaar. Zo klinkt het een beetje. Ja, bij twee vrouwen noemen ze dat een ketvaart. en bij mannen is het wat dan? Twee alfa-apen? Op zijn minst. Op zijn minst. En ze zijn flink tegen zo... elkaar gegaan. Nee, natuurlijk. Maar kijk, ik verdedig ook de mensen die dat rapport geschreven hebben die die beoordeling gemaakt hebben die dat museum bezocht hebben die met mensen gepraat hebben binnen het museum die gekeken hebben naar per detail wat er aangevraagd is in die 7500 woorden, mm -hmm. op dat voorbeeld dat door het departement, die mensen hebben dat met hart en ziel gedaan. Die hebben dat met heel veel kennis gedaan. Want het zijn peers, het zijn deskundigen, het zijn eigenlijk collega's die de collega's ja. beoordelen. Heeft en daar kun je daar niet zo mee omgaan. Heeft wat u eigenlijk eigenlijk hierover? Nee, ik had gehoopt dat hij bij de opening van een ontzettend leuke tentoonstelling in Amsterdam zou zijn, maar hij was er niet. Gelukkig wel de directeur van uh, het Van Gogh Museum. En die zei, wat hebben jullie een prachtige beoordeling geschreven? Zegt dat niet zo moeilijk. Maar hij kwam als, je een pracht, als je een prachtige aanvraag schrijft, dan krijg je ook een prachtig beoordeling. Maar goed, stel dat u in zijn schoenen zou staan, hè? Want u uh, heeft natuurlijk ook als omroep te maken gehad met allerlei beslissingen, bijvoorbeeld vanuit de politiek. Ja. U snapt toch wel dat hij denkt, komen eens een beetje van zo'n raad voor cultuur en die gaan een beetje zeggen dat wij Rijksmuseum, we doen het hartstikke goed. Nee, daar we snap ik helemaal ont... niks van. Daar nee? snap ik werkelijk helemaal niks van. Waarom niet? Omdat ze geld aanvragen. En als je geld aanvraagt... dan heb je daar een andere toon over aan te slaan. Niet ten opzichte van ons. Mm -hmm. Wij geven het geld niet weg. Wij beoordelen, wij geven een advies. En dat doen we onafhankelijk mm -hmm. aan de staatssecretaris voor cultuur. Ja. En zeggen hem, dit is geen goede aanvraag. Ja, ze hadden ze het beter moeten onderbouwen, kortom. Veel beter moeten onderbouwen. Maar goed, hij zegt, het gaat ons eigenlijk ook niet eens zo heel erg over dat geld. Ze moeten in elk geval nu een, een vernieuwde aanvraag doen. Maar ja. de spreker daarvoor, hè, van het uh, Brabant's, Brabants Orkest... Orkest. Uh, bij hun is het, uh, is het natuurlijk ook... In he, he, een hele spannende tijd. Want bij ja, gaat ja. het daadwerkelijk over baan ook. Banen ook hè? Ja. Het gaat over gezinnen. Ja, dat kan ik me daar ook heel goed voorstellen. Ik heb me ook in de maanden voordat dat advies geschreven is... door het Brahmers Orkest samen met het Limburg Symfonieorkest, heb ik me heel nadrukkelijk bezig gehouden met zorg dat jullie gezamenlijk met Limburg met een hele goede aanvraag komen. Het gaat er ons om dat er in het zuiden van Nederland... en dan niet alleen voor Brabant en Limburg, maar ook voor Zeeland... dat er een groot, goed symfonisch orkest komt... wat twee vestigingsplaatsen ja. heeft. Maar zet dan alle twee je handtekeningen eronder. En, en ga niet uit elkaar met... Ja, op termijn komt ja. dat misschien wel. Maar mee. ik doe eigenlijk ook uh, bij u te raken... het, munt, het, het, het begrip voor... dat u, zo'n zo man... daarvan ver weg, uit de raad... dat die een beetje gaat bepalen, toch? Zo voelen ze dat natuurlijk. Wat nee, maar, er met hun toekomst maar, gebeurt. Maar zo, met hun... zo voelen ze het niet, want ik heb me er heel nadrukkelijk mee bezig gehouden. Dat ze echt komen met een goed plan. Ik ja. heb met de gedeputeerden gesproken... over de extra steun die de provincie zou moeten geven... in, in Brabant. Buitengewoon goed gegaan. Een zeer goede gedeputeerde ja. die er zit, die houdt van kunst en cultuur. Ik heb, ik heb gesproken met de commissaris van de Koningin in Brabant en in Limburg... omdat ik ook passie heb met klassieke muziek... en ook weet dat mensen die daar spelen, dat is hun baan, dat is hun vak... en er is niet veel anders wat ze kunnen goed, ze daar weg moeten. Dus uiteindelijk gaat het er ook om dat je mensen in huis hebt... of misschien inhuurt, die in staat zijn om je eigen visie... op zo'n manier te verwoorden dat het binnenkomt bij de Raad. Dat ze denken, ja, hier geloven we in. Ja, dat zouden ze dus moeten doen. Eigenlijk... En het plan wat ze geschreven hebben is daar ook niet goed genoeg. En kijk, er staat een... En dus sub... zit er geen visie achter, bedoelt u ook? Want nee, nee. Dan het onvoldoende, niet onvoldoende. Onvoldoende. Het gaat natuurlijk om... Er, er botsen hier emoties. Er botsen hier bestuursvormen tegen elkaar. In Brabant en Limburg. De een praat over de haarvader van de samenleving. De ander praat over een groot symfonisch orkest voor het zuiden. Nee, allemaal mooi en prachtig. Maar zet als twee besturen, als twee directies... je handtekening onder een plan... Dat wel, zoals dat gebeurd is in het Oosten en in Gelderland... dan krijg je 1 miljoen euro per jaar extra. En van 1 miljoen euro extra per jaar... hoeveel mensen hou je daarvan aan het werk? Zorg dat je dat binnenhaalt. U bent een muziekliefhebber, zei u net, ja. klassieke muziek. Durft u daar nog die zalen in te gaan, eigenlijk? Oh, zonder probleem. Ja? Zonder probleem, ja. Ja. Nou ja, omdat u heeft macht. U heeft enorm veel nee, macht. Ik heb, ik heb, nee, wij geven een advies. It, dat, dat, het heeft natuurlijk met het met hele Torbeke-denken te maken. De overheid geeft geld, maar bepalen zelf niet wat kwaliteit is en wat kunst is. Dat laten ze doen door een onafhankelijke organisatie. Dat doen wij. Maar de staatssecretaris kan het altijd naar zich neerleggen. Ja. Maar u bent toch met mij eens dat u macht heeft? Nee, beperkte macht. Nou. Nog eens: de, de macht zit bij de politiek. Als je weet hè, hoeveel instellingen op het ogenblik al naar Kamerleden stappen... om te zeggen ja, wat die ra raad over ons gezegd dus, heeft... zorgt dat het bij de behandeling van de begroting van OCW... Recht getrokken wordt. Daar zit veel meer macht in de politiek en daar hoort het ook. Ja. En, en wij zijn een adviesorgaan. En wij dienen de adviezen zo goed mogelijk te formuleren. En dat moeten we zo objectief mogelijk doen. En de kwaliteit, daar gaat het om, de kwaliteitsnorm moeten we zo hoog mogelijk houden. Welk gesprek is u bijgebleven van al die bezoeken aan al die instellingen? Uh, wat, wat mij is bijgebleven. Bijvoorbeeld van, van een hele kleine instelling, een, een, een uh, museum Diepenheim. Dat, is een, dat gaat grotendeels met vrijwilligers. Ze krijgen ook geen subsidie omdat de inkomstennorm net niet gehaald is. Ze moesten een keuze maken. Een fantastische instelling. Uh, Anderen hier bijvoorbeeld, net om de hoek, uh, de paviljoens in Almere fantastisch leuk museum in een hele nieuwe provincie halen helaas de inkomstennorm die verplicht is eigen inkomstennorm halen ze niet dat wil zeggen dat ze twee tot vijfhonderdduizend euro mislopen en als ik met zo'n directeur praat nou dat snijdt me echt in het vlees en datzelfde geldt met de rijksacademie voor beeldende kunst daar zit een fantastische nieuwe directeur die zit zich nu uh, ja die ziet zich nu voor, voor een enorm probleem gesteld dat ze moet gaan samenwerken met een andere instelling... dat ze moet kijken naar kostenreductie... dat ze naar hun programma moet kijken en naar andere geldgevers. Nou, ik... Uh, ja, wat ik, zegt u dan? Want u zegt het snijdt me in het vlees. Nou, en ik, dan? Ik, ik, ik praat heel veel met haar. Ja, en wat ik, zegt u dan? Troost u er, bij wijze van absoluut, ja? absoluut. Hoe en gaat ik, dat? Ik, nou, ik zeg ook welke wegen er liggen om aan dat extra geld te komen... en waar je misschien kan besparen en hoe je kan samenwerken. Maar zij moeten het uiteindelijk doen, want het nieuwe plan komt ook bij ons terug... Dus ja. ik moet daar toch heel voorzichtig zijn. Maar ik, eh, ik vind dat gewoon een hartstikke leuke vrouw. U gunt het er gewoon zo. Ja, buitengewoon. Ik ja. zie wat die vrouw opgebouwd heeft. En ik zie hoe ze daar... Je, daar die, die, die staat gewoon helemaal krom van de zenuwen... van hoe ze dat moet doen. En dat begrijp ik ook. Wij hebben niet bepaald bij de Raad voor Cultuur... dat er maar zo weinig geld naar postacademische opleidingen gaat. Nee. Maar ik probeer wel, en dat doe ik samen met het departement... om te zien hoe we haar de helpende hand kunnen geven. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Rijntjes. En Tot half negen ben ik in gesprek met Joop Daalmeijer, de voormalige omroepbaas. En tegenwoordig is hij dus voorzitter van de Raad voor Cultuur. Maar u doet nog veel meer. Want uh, al 25 jaar zet u zich ook in voor de culturele samenwerking tussen Nederland en België. U heeft zelfs een Belgische onderscheiding, begrijp ik. Ja. Wat is dat voor, voor onderscheiding? Ik ben uh, officier in... De Leopoldsorde. Wat is ik, dat? Ja, ik wist het ook niet wat het was. En nee. toen, wij, toen wij daarheen gingen, we wij, wij werden uitgenodigd... door de, de Belgische ambassadeur in Den Haag. En uh, nou, die, die haalde dat uh, grote, zware, metalen ding uit een doosje. En die zegt, nou, je wordt een Leopoldsorde. En... Ik moet u wel zeggen, dat is een hele hoge onderscheiding. Ik wist het niet, ik heb het er nou opgezocht. En ik zag dat er heel weinig mensen dat gekregen hebben. Dat vond ik ontzettend leuk. Het was ook een hele leuke middag bij elkaar... met een, een oud-minister, uh, Paul van Grembergen uit, uh, uit, uit Vlaanderen... die hield de oratie. En dat was een fantastisch verhaal. Weet je, dat kunnen Vlamingen. Die hebben dan een paar dingen op papier staan. En die man die citeerde uh, van, van wetenschappers, van, van filosofen... En die maakte een prachtig verhaal, waarin je dan als Nederlander figureert. Dat was een fantastische middag. Prachtige middag. Hoe komt dat, denkt u? Hoe verklaart u dat, dat die Belgen dat dus hebben? Ik weet het niet. Zijn ze beter opgeleid daarin, op school? Ik zou het niet weten. Maar ik geniet er enorm van. Ik was uh, uh, en dan was het uh, gisteren in, in Brussel. Ik zat in, een, in een, het cultureel verdrag Vlaanderen-Nederland. en uh, Mijn zittingstermijn was afgelopen. Dus we werden, gisteren werden we uitgezwaaid... door de Vlaamse minister-president, Chris mm -hmm. Peters. Um, een christendemocraat. Zo'n man heeft dan ook een paar papiertjes voor zich. En die in een kwartier... Vertelt die man wat het belang is van de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Daarna kwam de Nederlandse ambassadeur. Want de minister van Buitenlandse Zaken die eigenlijk moet komen. Natuurlijk omdat je met de minister-president daar bent. Dat moet je dan als land ook een beetje hè, gelijkstellen. Nou, daar was de Nederlandse ambassadeur. Die had ook een heel leuk verhaal over het, wat het belang is. En dan niet alleen over de Hetwie-polder. Hou op, zeg. Ja, gauw vol uit te lopen naar die polder. Maar eh, daar gaat het dan vooral om wat betekent bijvoorbeeld taal voor Nederland en Vlaanderen. We spreken dezelfde taal. En? Heeft u daar dan antwoord op? Uh, ja, Ik zou zeggen, lees vooral heel veel Vlaamse uh, schrijvers... en in Vlaanderen lees vooral heel veel Nederlandse schrijvers. We gebruiken dezelfde taal. We gebruiken soms wat andere uitdrukkingen... maar we hebben diezelfde prachtige taal. Zorg dat die boeken vertaald worden in, in buitenlandse taal... in het Engels en in het Duits. En zorg dat er een instituut voor komt... voor Nederland en Vlaanderen, wat dat gezamenlijk gaat brengen. Dat is goed. We hebben een mooi exportproduct. Cultuur is een prachtig exportproduct. Het, het land wordt er niet heel rijk van... Maar, je maar het voedt ons, ons. Ja, je verrijkt de Duitsers als je, als je een, een prachtig boek van Kees Notenboom vertaalt in het Duits. Hij wanneer... kan het zelf misschien het beste vertalen, maar dat en zij En wanneer is de liefde voor België ontstaan? Ja, dat, ja, ik kwam eens bij, dat heette toen nog de BRT, bij een programma Panorama. Toen ik werkte u toen, zelf ook nog in de ja, boek? Ja, ik werkte bij Achter het Nieuws als verslaggever. En uh, nou, we, we hadden een hele ingewikkelde reis naar Latijns-Amerika te maken. En... Uh, nou, ik heb geprobeerd om dat samen met Panorama van de VRT te doen. Toen dus zei, ja, dat is toch wel raar dat wij een cameraploeg sturen. Jullie sturen een cameraploeg. Er gaan twee verslaggevers, ze gaan twee geluidsmensen mee. Dan wordt er daar gemonteerd. Ik zeg, zullen we er dan één ploeg mee nemen samen? Of zullen we gewoon zeggen, jij maakt het en wij nemen het in Nederland over... en we maken onze eigen teksten eronder? En zo is dat heel langzaam gekomen. Dat is tot een uitwisseling gekomen van actualiteitenprogramma's. Wat nu heel gewoon is. Maar dat was in het begin was dat heel bijzonder. Maar datzelfde geldt voor, voor culturele producten. Ik ben bijvoorbeeld een grote voorstander van... wat de Philharmonie van Vlaanderen, wat een prachtig orkest is... met Jaap van Zweden als een van de dirigenten. Dat dat niet alleen in Antwerpen en in Gent speelt... maar ook in Rotterdam en Amsterdam. Dat gaat morgen, geloof ik, gebeuren. Kan er nog heen? Kan nog heen. En dat heeft dan weer geen gevolgen voor onze orkesten, hoop ik dan? Nee, he? helemaal niet. Want nee, okay. zij moeten vooral onze orkesten ook uitnodigen. Nee. Naar de spelen. We hebben gebeld met, met een collega van u... Um, want in het Vlaams-Nederlandse huis De Buren, u wel bekend, denk ik? Daar zit ik in het bestuur, Precies, ja. Precies, in Brussel. Ja. Hij is uh, ook een bestuurslid daar. Dat is trouwens, voor mensen die dat niet weten, een platform voor debat over cultuur, wetenschap, politiek en samenleving. Dat is fantastisch. Weet je dat daar soms op een avond, dan is dus een debatavond zoals wij nu een gesprek ja. gesprekken, dan zitten er 400 mensen geboeid te luisteren anderhalf uur. Fantastisch. Is dat typisch Belgisch? Nee, dat zou hier ook kunnen. Dat zou, maar ja, hoe dan? Ja, door het gewoon te doen. Wat, ja, maar dat wat... gebeurt hier ook. Ik bedoel, we hebben de liefde, we hebben de Bali, we hebben de brakke grond, weet ik het allemaal. Ja, maar daar zitten dan minder mensen dan daar. Ja, dat snap ik, maar hoe komen ze daar? Ja, ik weet het niet. Door misschien toch interessantere gasten te nemen. Ik was met mijn vrouw in, in Oostende. Ik zat er in de festivaljury van het filmfestival. En daar, daar stond een tent op het strand. En we gingen erheen. en daar zaten honderden mensen. En wat gebeurde daar? Daar werd een schrijver geïnterviewd door drie Vlaamse journalisten. Mensen zaten met open mond te luisteren. Fantastische gesprekken werden daar gevoerd. Jos Gijssel, een van de mensen die dat daar deed. Ik zou willen dat we dat hier ook zouden doen. Maar we doen. zijn de er andere vragen gesteld. Ik denk het. Ik wat denk dan? Het. Ja, ik weet het niet. Ik was ook geboeid. Ik, ik kende de schrijver wat niet Wat kunnen we eens. leren? Ja, ga erheen en ga luisteren. <laughs> het is deze zomer weer een Oostende. Neem de microfoon mee en zie wat daar gebeurt. Het zijn ook de presentatrice... Anders dan wij dat hier doen. Het Min, is... Minder direct, subtieler. Ja, noem eens, geef er eens woorden aan. Nou, dan. het is misschien ook wat omschrijvender, beschrijvender, narratiever dan, dan wij het hebben. Het is ook wat minder direct dan wij doen. De, de confrontatie is daar nou wat minder. Maar er wordt wel uiteindelijk wordt er gewacht op het antwoord dat je moet geven. Alleen de weg erheen is er wat anders. Misschien de schaafder. Er... Nou, dat zekere zin. precies. In elk geval, eigenlijk een voorbeeld van waar u het over heeft. Dat is die meneer waar ik naartoe wilde praten. Ja. Die we hebben gebeld over u: um, de directeur van, uh, van het, uh, dat centrum waar ik het over had. Dat platform dus. Dorian van der Bremt. Ja. En hij zegt het volgende over u. Luister maar: uh, Joop is een megafoon. Dat dus te zeggen, Joop is, is, is van opleiding. Van opleiding is Joop theoloog. Van vorming is hij journalist en van ervaring is hij vakbondsman. Nu, die combinatie maakt dat een mens geen minderwaardigheidscomplex ontwikkelt. En daarbij heeft uh, Joop toch wel de gave van het woord en soms van het luide woord. Daarom noem ik hem ook een, ja, een, een megafoon in de cultuur. Er wordt hier gelachen. Nou, je dat, niet, dat, dat bedoel ik nou. Ja, dat dacht ik al. Dat Iemand die dit dat zo omschrijft, hè? Ja, nee, ik, ik ben ook een enorme liefhebber van de dingen die Dorian doet. Dorian is een, een heel volwaardig mens. Hij dus die, die weet van architectuur, weet van vormgeving, weet van literatuur, ja. weet van alles. En praat inderdaad. Nou, zo praat de Vlamingen. Ja, ja, het heeft heel veel lagen eigenlijk. Want het is, heel, ja. het, het is ook... Kijk, hij, heel even een paar punten die ja. hij dan zegt. Hè, want uh, om te beginnen even waar hij mee eindigt. Met um, een megafoon in de cultuur. Ja. Wat is dat? Dat is iemand die luid schreeuwt. Ja. Hij, hij bouwt het ook op uit het luid. En soms moet je in deze sector wat luider schreeuwen. Ja, want dat is dus Nederlands, hè? Luid schreeuwen. Ja, de, en hij nou, zet een megafoon in de ja, cultuur. Ja, maar daar wordt ook wel in de cultuur, zeker op het ogenblik... heb je ook de megafoon nodig. Want de cultuur staat onder druk. En de, en de andere megafoon is de megafoon bijvoorbeeld bij de PVV... die wat minder op hebben met cultuur. Mm -hmm. Dus die megafonen heel hard, dat het minder wordt. Nou, daar kan je alleen maar naar terug mee gaan voren, dat het Nee, het verrijkt onze samenleving. Dus hou het geld binnen de sector. En is dit er ook ergens ingehouden kritiek in, op zijn Belgisch dan? Op zijn beschaafde manier? Misschien. Die is heel lelijk, die daal mij. N nee, daar zijn we te goed bevriend voor. Nee, dat denk ik niet. Nee. En hij zegt heel veel meer dingen. Hè? Hij zegt ook uh, door, door zijn achtergrond... hij is theoloog, vakbondsman, journalist, et cetera... Uh, heeft hij geen minderwaardigheidscomplex ontwikkeld. Is dat zo? Nou ja, ik zou over theologie nu niks meer willen zeggen. Dat, dat, dat, dat is heel lang geleden. Ik, of echt vakbondsman. Ja, ik ben een vakbondsman omdat ik een sociaal iemand ben. Ik heb altijd geprobeerd een mensenmanager te zijn. En ik vind dat ook een, een vakbond naar mensen moet kijken. Niet naar instituties, dat is niet zo van belang. Naar mensen moet kijken. Zorg dat de positie van mensen in bedrijven ja. Maar hij zegt eigenlijk, doordat u al die velden, tenminste zo interpreteer ik het, al die velden heeft onderzocht, bent u iemand zonder complexen. Of heeft u wel een complex? Zijn er complexen? Uh, ja, ik heb wel een complex dat ik geen nee tegen eten kan zeggen. Waarom niet? Ik vind het te lekker. En ik heb daar te weinig zelfdiscipline. Om daar als er zes oesters komen die zeggen, mag ik er nog zes? Maar u bent dan eigenlijk nog heel erg keurig op, op uh, gewicht. Nou, dank je wel. Nee, maar het is Praat niet zo dat hier vrouw. een toon tegenover mij <laughs> nee, zit. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik moet natuurlijk meer sporten en ik moet minder eten. Ik moet dingen laten staan, maar daar, daar, daar heb ik weinig zelfbeheersing. En, and, en som, ik kan soms wel uh, he, heel kwaad worden over iets. En dan, als je jezelf dan niet goed in de hand hebt, dan roeptoeter je soms net iets te veel... en dat moet je later terugdenken. We hadden het net eerder over Wim Pijbers. Dat flapte natuurlijk eruit. Ik zei die 1,8. achter had ik nooit mogen zeggen. Ja, die, die directeur van het Rijksmuseum. Ja, had dat had ik nooit u... mogen zeggen. Dat is, dat is ook dat roeptoeter. Maar ik vind aan de andere kant, dat doe je dan... om de mensen waarmee je werkt te beschermen... tegen iemand die ook roeptoetert. En dan moet je heel voorzichtig zijn. Dan moet je op je handen gaan zitten. Twee keer nadenken, tot twintig tellen. En dan zeg je, Het is niet zo verstandig wat hij. Nee, dus eigenlijk wilt u, wilt u hier op de radio zeggen sorry tegen hem? Ja, u. best ja, ja, ja. Ja, want ik vind het aan de andere kant ook een heel leuk iemand. Ja. Ik ben met, met, met, met een aantal mensen, met mijn vrouw en met de secretaris van de Raad, zijn we door dat nieuwe Rijksmuseum. Nou, ja. je mond nou, valt open. grijp kans. Sorry Wim. Heel goed. Want de megafoon in, in de cultuur, uh, is dat, dat is natuurlijk uw kracht, hè, wat u net zegt. Die hebben ze nodig in die cultuur. Ja, ja. Is dat inderdaad ook uw zwakte? Nee, ik, ik, ik gebruik het als het moet voor, voor de, nooit voor mezelf. Uh, dat, nee? Dat doet, nee, dat doet er heel niet toe. Ik doe het voor, ik doe het voor de cultuur in dit geval. En, door, en voor de mensen uh, waarmee ik werk. Ik, uh, ik ben bestuurder, ik geef geen leiding meer. Ik, ik leid niet de Raad van Cultuur. Dat doet Jeroen Bartelsen, een buitengewoon slimme man. Mm -hmm. Die is de algemeen secretaris. Die heeft die secretaris die bij de commissie werken zich. Die moet voor de productie zorgen. Maar ik bescherm met hem die mensen. En daar wil ik soms wel over toeteren. U heeft natuurlijk een heel nieuw vak, eigenlijk. Hè? U was ja. natuurlijk heel lang in die journalistiek. Ja. Nu opeens participeert u in die cultuurwereld. Wat leert u daar nog? Heel veel, want ik, ik kende die wereld natuurlijk, maar nee. als bezoeker, Precies. ik ging naar het concertgebouw en dan zat ik op Rijn 14, stoel uh, 52 en 53 te luisteren naar mooie muziek. Ja, nu kom je ook bij de besturen terecht. Ik wist niet zo gek veel van toneel. Uh, ik wist niet zoveel van musea. Ik ga daar op bezoek om te leren. Maar is het vooral kennis? Of leert u ook iets over de manier waarop er daar bijvoorbeeld met mensen om wordt gegaan? Ja, zeker, je... zeker. En ik... wat dan? Nou, daar zie je van wat het betekent als, als een beeldend kunstenaar wordt ingeperkt. Wat, wat dat betekent voor zijn expressie. Dat er dan veel minder uitkomt. Dat leer je als je op bezoek gaat bij beeld en kunstenaars. En dat leer je als je op bezoek gaat bij curatoren van musea... die dat eruit halen bij mensen. Die dat zien, wat daar gebeurt, wat daar ontstaat. Ja. En hoe zich dat ontwikkelt. Ik heb dat nooit gezien. Nee. Ik begreep dat niet. Nu, als ze dat uitleggen, dan begrijp ik dat. Ja, want eigenlijk was u net twee weken met pensioen. Maar niet heus, hè? En toen vroegen ze u voor die raad voor cultuur. Ja. ja. Uh, u heeft ooit gezegd... Het Terwijl hoofd... wij dus wel geraniums in een bak thuis hebben staan. Ja, maar ja, dat heeft niet geholpen. Nee. <laughs> u zei ooit, het hoofdredacteurschap van, uh, van de wereldomroep... dat was mijn leukste baan. Uh, ja. En deze? Hoe hoog scoort deze? Nee, deze scoort... Over. Kijk, hier zitten namelijk ook hele leuke mensen. Ja. Bij de wereldomroep zaten ook hele leuke mensen... uit al die verschillende landen, waarvan pot en nu een heleboel moeten opstappen. Ja. Helaas dat had niet mogen gebeuren. <laughs> maar goed, dat daar laat. Nee, maar hier zitten ook hele leuke mensen. Ja. Dus hoe hoog, hoog het is het vergeleken bij, het, bij die bij die functie toen? Nee, ja, dat is gelijk. Ja, net ja. zo hoog. Net zo hoog. Ja. ja. Fijne stad, hè? Ja, dat is een ongelooflijk correcte antwoord ook. Ja, correct, het is een waar antwoord. In, in september komt u in elk geval met uw definitieve advies aan, ja. de, aan de staatssecretaris. We zijn benieuwd... En dan of gaat de staatssecretaris in de miljoenennota schrijven wie wat krijgt. Precies. Heel hartelijk dank en uh, nou, ik hoop dat Wim Pijbers u gehoord heeft met uw sorry. Anders sturen we toch gewoon een bandje. Ja, of we twitteren het even, kan ook. <laughs> uh, dank u wel, in elk geval Joop Daalmeijer, voorzitter dus. Een meerdere keer gezegd van de Dankjewel Raad van voor de Cultuur. Ja, uiteraard. Dit was hem, de uitzending van deze vrijdag. Maandag zijn we er weer, op tweede Pinksterdag. En dan zit hier mijn collega Alice de Bruin. Op onze site tweedingen.nl kunt u reacties achterlaten en uh, twitteren. En uh, u, uh, u kunt daar ook de gesprekken terugluisteren. Maar nu de vrijdag uh, uitzending van BNN. En die is altijd heel bijzonder. Willemijn Veenhoven. Ja, de mannen zitten klaar, het bier staat klaar. We hebben het over de week van wilders, we hebben het over de oranje koorts, uh, vooral ook vergeleken met de koorts, voetbalkoorts in andere landen. Kortom, het is een fijne vrijdagavond en uitzending. Blijf je vooral lekker luisteren. Eerst het nieuws. Hier is Mareel Hageman. Radio 1, het NOS Journal.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 Mogelijk zijn er meer mensen bij de zaak betrokken. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag, 25 mei, twee minuten over half negen. Je weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee.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 Vrijdag sluiten we hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doen we natuurlijk met leuke gasten, mooie onderwerpen en hele goede muziek. We hebben het over Wilders. Die was weer lekker in vorm de, de afgelopen week. Vroeg de ene na de andere ho hoofdelijke stemming aan. Het zal je niet ontgaan zijn. We zijn inmiddels de tel kwijt. Daar gaan we het over hebben. Is hij terug of niet? En nog twee weken tot aan het EK. En de oranje koorts uh, schijnt nu dan echt definitief uitgebroken te zijn. Daar hebben we het zo meteen ook over. Presentator en de radio 6 DJ Winfried Baijens is mijn muziekman. Ja, Wat goed. Ik, op de stoel die... van Erik Korton, het is toch een gek gevoel eigenlijk. Maar, maar wel eer om hier te zitten weer. Maar het, is, oh, het voelt heel natuurlijk. Ja, ja, we hebben naast elkaar gezeten lange tijd. Precies. Ach, Ach, alleen ik drink, we drink, oud. ik drink bier in plaats van wijn. Dat is ja, veranderd. Er zijn gekke dingen <laughs> okay. gebeurd. Zo meteen, allemaal mooie muziek heeft hij meegenomen. En Arjan Penders die speelt weer Luc Ikink en die heeft oh, een hele. Wie, dat is de eerste keer in mijn leven. <laughs> <laughs> Heb je het al eens eerder gedaan? Ja. Oh, long time ago. Ja, ja. Nou, okay. Kortom, het wordt een spannende uitzending. Het, <grijpte> <Konisch gezet. grijpte> gaat dat maar? Gaat dat goed? Ik wil jullie namelijk even voorstellen aan mijn man van de week. Ik heb een uh, uitspraak van hem meegenomen. Vorige week liet hij nog wat steken vallen, maar deze week was hij echt super scherp. Ik heb het over GroenLinkse Tovik Dibi. Hij ging in debat met Jolande Sap in de race om het lijsttrekkerschap natuurlijk. En toen wist hij alle interne kritiek op hem in een hele mooie uitspraak te vangen. Het beeld van een partij van allochtone knuffelaars lijkt me sinds vorige week definitief van de baan. <grijpte> En dat, en dat is, lijkt mij winst, want daar heb ik best wel hard voor gewerkt de afgelopen zes jaar. Tof ja. ik je. En onze Joris Kruigel, die geeft een rondje in de kroeg. Arjen Robben. Check heeft hem. Dat is een Wat een pechweek had Arjen Robben. Eerst de Champions League finale, penalty missen en vervolgens uitgefloten met Oranje in het Bayern stadion. Het laatste rondje geef ik vandaag weg in Bedum, de geboorteplaats van Arjen Robben in het Robbencafé. En hoe hebben al die inwoners hier, die nuchtere Groningers, tegen deze week met Arjan Robben aangekeken? Zometeen hoor je wie mijn twee gasten zijn vanavond. Maar eerst de sport. Er is die Jeroen zie je er goed uit Jeroen. Dankjewel. Ik heb Dankjewel. Ach heerlijk ja. Goed, de sport de Nederlandse handbalsers hebben een eerste stap gezet op weg naar de Olympische Spelen in het Olympisch kwalificatietoernooi namelijk in Guadalajara in Spanje. Verzoegen ze Kroatië met 29-28 en bondscoach Hen Groener was dus heel trots op zijn team. De meiden zijn 60 minuten lang met elkaar blijven knokken voor een fantastisch resultaat. Aan het eind zie je dat het spannend wordt. Ze veranderen de dekking bij Kroatië. Hadden we even moeite mee. Maar we bleven vechten en dan zie je dat je aan het eind ook een keer het geluk bij je kant hebt. Een goede stop van Marieke aan het eind. Nou hartstikke verdiend. Ja, het Nederlands team speelt morgen tegen Gastland Spanje. Die vrouwen zijn sterk. Zondag wachten Argentinië. Dat zou moeten lukken. En de nummers 1 en 2 mogen naar de spelen. Dus de kans is groot dat de handballers die kant op gaan deze zomer. Roman Kreutziger won vandaag de loodzware Dolomite-etappe in de Ronde van Italië. Zoals we vaker in de Giro zit het hem in de staart. Want eindelijk, eindelijk barst de strijd dan los om het algemeen klassement. Verslaggever Joris van den Berg. Tjas, hebben 2,5 weken een halve week gekoerst. En nu gaat het echt beginnen met ingang van vandaag. Zeker morgen op weg naar de Stelvio. Een heel zware beklimming is dat. En zondag nog een tijdrit in Milaan. Vandaag dus de Alpe de Pampiago. Kreuziger mocht winnen. Een Tsjech. die staat er niet zo goed voor in het klassement. En hij kreeg dus de ruimte. En daarachter pakte Ryder Hesjedal, een taaie Canadees... die goed kan tijdrijden, 13 seconden terug... ten opzichte van klassementsleider Joachim Rodriguez. Die gaat nog steeds aan de leiding. Maar Hesjedal staat nu nog maar 17 seconden achter. En natuurlijk zijn we ook bij Oranje. Bert van Marwijk maakt morgen de laatste afvallers in de selectie van het Nederlands helft al bekend. Vier spelers krijgen te horen dat ze op vakantie kunnen. Vooraf leek Jetro Willems van PSV een van de gedoodverfde afvallers. Maar dat zou zomaar eens anders kunnen uitpakken. Bondsco's Bert van Marwijk is namelijk zeer te spreken over hem. Jullie hebben gisteren de training gezien. Gisteren ochtend, de ochtendtraining. Toen scoorde hij een hele mooie goal. Als jij op die leeftijd uh, in een partijvorm die echt op scherp van de steden ging nog zo veel overzicht behoudt op het laatste moment... dan zegt dat wel wat over een speler. Dus hij kan wel wat. Ja, voor de oefenwedstrijd tegen Bulgarije zaterdag in de Arena... krijgen de spelers het nieuws te horen. Ze mogen dan direct vertrekken. Ze mogen ook blijven kijken in de Arena. En tot slot, <lacht> Ja, dat mag echt. Het klinkt wel heel treurig. Ja sta je ja, daar. Ja, dat, dat lijkt mij ook. Dus ja. ik denk dat de meesten weggaan. Maar ja. aan de andere kant... wil je een goede indruk maken, dan, dan blijf je zitten. Want stel dat wat gebeurt, dan kan je altijd nog worden opgeroepen. Ja, ja, ja, ja. Uh, dat mag tot 29 mei, geloof ik. Uh, voor de oefenwedstrijd... Uh, nee, dat heb ik al verteld. De Marion de Vos, wil ik zeggen. Die heeft bij een valpartij in uh, de Valkenburg... Hills Classic haar sleutelbeen gebroken. In de afdaling van de Fromberg knalde Vos op een motor. Ze viel dus heel hard, stapte gewoon weer op... haalde de koploper weer bij lijn niet winnen. Ze werd tweede achter haar ploeggenoten Annemiek van Vleuten. En dan dinsdag wordt duidelijk wanneer ze weer op de fiets mag stappen. Dat was de sport. Jeroen, dankjewel. Um, ja, je verreed, dit wordt hem. De eerste gast. Ja! Ja, deze man die uh, kent de achterkamertjes van het Binnenhof op zijn duimpje. Afgelopen week was er toch weer genieten daar. Um, er gebeurde nogal wat in Den Haag. En hij was erbij, politiek verslaggever van de NMS natuurlijk, uh, Michiel Breedveld. Goedenavond. Goedenavond. Ik zei net tegen Jeroen, dat zie jij lekker bruin uit. Maar jij, jij bent echt Jack van Gelder hè? Ja, we hebben ja, een verkeerde beroep nee, gekozen. Bij de meid, Het lijkt want... net of ik de hele dag zit er niet zo op het binnenhof, maar <laughs> ja. dat is echt niet waar. Nee. Je bent wel echt. De, de zomer is nog niet eens begonnen. Nee, maar... maar goed, als ik twee dagen geschaatst heb in de zon, dan roepen altijd mensen van, uh, je bent op wintersport geweest, het gaat snel bij mij. Ja, maar ja. Dat, dat komt echt van, van hangen op het binnenhof. Nee, nee, nee. Ik heb af en toe een dagje vrij en dan <laughs> gebeurt dat. Eén keer in zoveel weken. Maar je zit er wel, als, als er iets met de Pvv is, zit jij er? Hè? Ik bedoel, ja, nee, ik ben zit... er sowieso. Laten we zeggen, de, de, de, de, de, dinsdag en tot en met donderdag, dat zijn de kamerdagen, zit ik daar gewoon van s'ochtends vroeg tot avonds laat. En het was een mooie week. En het was een voor hele jou was mooie week. Ja, ja, en uh, vandaag nog even na-chillen met een koenders uh, akkoord <laughs> Ja. <laughs> na-chillen met een Koendo's akkoord Goed, zo meteen uitgebreid over uh, was het de week van Vil Wilders. In ieder geval heeft hij ons fijn gefilibusterd. Laten we zien hoe dat werkt ja. uit Amerika. Daar gaan we het zo over hebben. Ja, dan de andere gast. Hij weet uh, alles van voetbal en marketing. Zo bedacht hij ooit de voetbalplaatjesactie. En die kennen we nog wel, van die uh, bekende grote supermarkt. Je weet wel, met dat blauwe logo. Um, hij verheugt zich al maanden op het EK. En is er straks ook bij sportmarketeer Ruud van der Knaap. Ruud, goedenavond. Goedenavond zit wat minder buiten, zo te zien. Ja, inderdaad. Uh, het is hard werken uh, in de sportmarketing in Nederland. Ja, ja, zeker nu. Met alle oranje acties die ze losgebarsten. Klopt. Dit, is, uh, dit, dit is, is dé tijd van het jaar. Maar ben jij ook een diehard voetbalfan of is dit gewoon je beroep? Nee, ik ben wel een diehard uh, voetbalfan, ja. Dat is ook wel nodig om dit beroep uit te oefenen. Ja, want je zit echt vuistdiep in, uh, in de EK Gadget, <lacht> Daar komt het op neer. Daar ja. komt het uh, wel op neer, ja. ja. Gaan we het uitgebreid ook over hebben over de oranje koorts... en over die koorts in, in andere landen dan heel anders eraan toe. Hoe gaat en hoe wij Nederlanders daar uh, tegenover staan. Um, eerst nog even, we vragen altijd wat is jullie nieuws van de week. En Michiel die, die had wel even wat mooiste te vertellen. Nou ja, ik moest even twijfelen, want ik heb een ander leven als muzikant. Dat doe ik altijd op vrijdagavond. Dus sorry jongens, ik ben er even niet. Um, omdat ik nu natuurlijk hier zit. Ja. Maar wij hebben een weekendje opgenomen in uh, Studio Hotel De Grauwe Kat. Wat <laughs> geweldig was, midden in de Fri Friese landschappen. En wij hebben deze week besloten om uh, ja, dat uit te brengen. Het liefst op vinyl. En we nou. hebben daar een stukje van. We moesten zoeken naar iets, iets acceptabels voor Radio 1. Dat ja. is dit geworden. En dan hierna ja. ga jij los met... Ja, Waarom ja. maar, maar nee, maar horen we dat ga... niet, grunten, dat Grunten? <laughs> nou, uh, ik had al een voorselectie gemaakt, maar daar zat nog wel wat ruigs in. Maar de Radio 1 uh, eindselectie heeft bepaald dat dit het is geworden. Maar jij ziet het, het dus... Ja, ik zing en ik drum. En wat wij spelen is Haagse kruidrock. Ja. En dat is, dat is zeg maar het antwoord op de Beweging in Duitsland in de jaren zeventig. Geïmproviseerde muziek. En ons devise is, net als Jackson Pollock, de uh -huh. verfsmijter ja. uh, dat dus niet het resultaat het belangrijkste is. Dus wat je nu gehoord hebt, dat is eigenlijk tegen onze principes in, want het gaat om het doen. De ah, actie. Okay, ja. okay. De actie is belangrijk. Maar dan moet je eigenlijk ook niks opnemen? Dan nee, top. eigenlijk niet. Maar goed, omdat we niet zo heel vaak optreden... is dit het beste bewijs dat we bestaan. <laughs> maar, maar kunnen we wel regelen dat we voor het eind van deze uitzending... jou Iets nog horen, horen. Grunten, dan wel zingen? Ik bedoel, dat, dat is raar. We zijn nou, weet. Nu, uh... ik, ik drink eerst dit biertje op en dan kijken ja. hoe het verder gaat. Hij wordt ja. bijna rood, maar dat kan je, ja. je niet zien. Oh, dat, bruin. <laughs> oh, dat is een beetje de Olympische gedachte, hè? Dit... Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, maar ja. Dit, is, dit is mijn andere leven wat nu, zeg maar, op, in dat... dit leven op de radio dat rol Dat is stelen. eigenlijk ja. niet de bedoeling. Ja. Nee, eigenlijk niet. zo meteen de woordvoerder van de NMS, voorlichting, <laughs> komt binnen en die zegt stop! Stop, weg met die man. Uh. Mensen gaan je met een hele heel andere oren beluisteren. Dat is alleen maar leuk, denk ik. Um, had jij ook nog nieuws van de week, Ruud? Ja, zeker. Mijn nieuws van de week is dat Ajax en PSV volgend jaar allebei met een vrouwenelftal gaan starten. En ja. mee gaan doen in de nieuwe Benelieke. Eindelijk. Dat is toch Eindelijk, eerder hè? Ja. kansloos uh, mislukt bij anderen. Oh. Partijen, toch? Bij andere clubs? Nou, alleen uh, AZ en Willem 2 zijn gestopt destijds uh, met vrouwenvoetbal. Maar andere clubs hebben dat weer overgenomen. En uh, vanaf vol van volgend seizoen gaan de Nederlandse en de Belgische clubs samen één competitie vormen. En dat moet een uh, nieuwe herstart betekenen voor, uh, voor vrouwenvoetbal in Nederland. En terecht, eindelijk toch? Dat is echt ja. een serieuze. Uh... Absoluut. Vrouwen en voetbal, dat is een uh, winnende <laughs> combinatie. Mag ik heel even onderbreken, Willemijn? Ja. Met, met uw welnemen. Um, uh, dit hè, Michiel. Ja, dit is... dit is het hè. Dit is dan. Kom kant. even luisteren. Oh. Ja. <laughs> Oké, okay, nou duidelijk weten we dat ook weer. Hij ja. ja, ja, ja, had het, het ook weer. voor het eind kunnen worden. Er komt er een maar hoop uit, hè, naar zo'n ja. werkpolitiek. Ja. Uh, ja. <laughs> Wat een boosheid, joh. Nou, een stukje liefkozing en zo heb je in het vorige stukje gehoord, dus ja, het ja, zit er dat allemaal is het in. in. Ja, ja. Ja, kwam net binnen. Goed, ja, dat kwam net binnen. Heel goed, Wilfried uh, um, Nou, uh, daar hebben we allemaal afgehandeld. Iedereen zijn nieuws wil, wil jij nog nieuws kwijt, Wilfried Nee, nee. Ik, ik dacht uh, muzikaal nieuws uh, van vandaag. Ja. Uh, kijk, Erik Corton zit hier nog aangesproken. Dat is de man BN van de... Today Zet een punt. Achter de Week. Die gooi ik even. Ja, uh, leuk. Dat heet dan een jingle. Uh, nee, Erik Corton zit hier normaal natuurlijk met veel uh, tatoeages... en is een man van de gitaar. Ik uh, zit bij Radio 6. Mijn plaatjes te draaien regelmatig. En die, ik dacht, laat me daar dan nou maar gewoon bij houden. Uh, uh, Schroemaken blijft bij je leest. Dat principe van vandaag. Uh, iedereen kent Sabrina Starke, denk ik wel. De Nederlandse is. Um, was eventjes stil en is net uitgekomen. Is echt kerstvers. Um, en uh, het is uh, leuk. Kennen jullie er goed? Qua stem een beetje? Wel een beetje, maar niet zo heel Ja, zat vaak bij de wereld uit ja, door. Ja, Dit ah, doet ja. nu een aantal stukken van Nina Simone in, in allerlei voorstellingen. En uh, ja, ik vind het wel leuk. Het is grappig, er zitten hele leuke kortjes in. Zullen we hem doen? Hm? Sabrina Starke, dus this time around. En uh, voor de muzieknerds uh, onder ons. Je hoort een beetje dat het overstuurt, hè? Een soort, uh, soort alsof het te hard stond. Hmm? Hebben jullie wel geluisterd? Ja! ja maar We hadden het ja, ook nog even dat... over Michels band onderweg. Ja, precies. <laughs> uh, maar Sabrina Starke, dus uh, uh, bewust voor gekozen. Een beetje zo'n vintage sound, ouderwets. Alsof de microfoons het niet goed deden. Maar uh, daar heb ik straks nog een uh, mooi voorbeeldje van. En dan het eerste onderwerp. Was dat van John Franka ook uh, zo'n samen? <laughs> <of niet? laughs> ook met opzet. Ah, ja. ja. ja. Ik heb even een vraag voor jullie. Waarom zijn Lady Gaga, Bona van U2 en Hans Kazan echt enorme losers? Willemijn? Winfried? Geen idee. <laughs> Pff, ja, voor zeg gewoon ja. Oké, okay, maar zover ik heb kunnen nagaan zijn het namelijk de enige artiesten... die niet zijn benaderd voor een EK-reclame. <laughs> in een reeks potjes zien we al dan niet zingend... zoals bijkomen René Vroger, Jesser, Ens daniel Smit, Kluun... Klaas-Jan Hunterlaar, Wim Kieft, Henk Spaan en Wolter Kroes. Oh. Hou oh. je toeter uit de la, want we gaan naar het EK... met Mark van Bommel en Van de Vat. Neem dan deze in je hand. Want met een klein... Kan het ik klaar voor ons iets doen? Want wij zijn samen, Een land met vele namen. Samen zijn we sterk. Ik geef toe, het is best ernstig allemaal. Sorry dat ik jullie vooraf niet heb gewaarschuwd. Mm. Ik ga jullie alsnog waarschuwen voor het volgende, maar dat is pas echt ernstig. Dat ze echt verboden moeten worden. Want hoe noemen ze bij banken het berekenen van reclamegelden rondom het EK? Economie. Precies. <lacht> economie. Een dus stukje sportmarketeer uh, werk hier ja, volgens mij. Bedacht door iemand van de ING. Economie uh, brengt economie en voetbal samen. En we hebben gekeken in, in alle landen die deelnemen aan het EK... op een economische manier hoe de mensen voetbal beleven. En wij hebben denken dat ze bij die banken druk zijn met Griekenland... snoden plannen van minister De Jaag en andere zaken rondom de schuldencrisis. Maar nee, de huiseconomen van ING onderzocht iets veel belangrijkers. De Nederlanders geven in totaal 60 miljoen uit aan oranje artikelen. En het zijn vooral uh, ja, de mensen onder de 45 uh, die daar meer geld aan uitgeven. Ja, Ruud, jij hebt dat ING-onderzoek bij je? ja. Rutte sportmarketeer. We hebben het over de EK-acties. Gaan we het zo meteen over hebben. Is dat nou iets typisch Nederlands? Hoe is het ooit ontstaan? Maar jij ja, hebt even wat uh, gegevens bij je. Um, wat, wat heb jij over, als wij het EK willen, Winfried? Wat heb jij ervoor over? Hoeveel? Ja, um, ik, ja ik, ik zou... Uh, ik ga meer voor de Olympische Spelen. Maar dat is een laffere, maar nee, laffe nee, opmerking. Maar... Een ja, daarom geef manier. ik dus niet zoveel. Ik, zou, uh, ik vind de gouden medaille op de Olympische Spelen maar meer hoeveel waard. Hoeveel euro dus heb je ervoor over? Zet ik? Ja, weet ik veel. 200 euro. Michiel? <laughs> Vinden jullie te weinig? Is gewoon voor het hele uh, voor de toernooi? Beker? Ja, maar jij persoonlijk? had je oh, eigen portemonnee? betalen en dat, ja, uh, dat er ja. dan ja, wel wat gescoord wat wordt. Wat heb je erover voor, voor de Europese titel? Stel dat jij het kan kopen. Als ik het zou kunnen kopen. Nou, gewoon wat heb je er persoonlijk nou, als voor Als ik het eer daarvan zou kunnen krijgen, denk ik dat ik mijn hele vermogen uh, zou besteden. Dan ja, ja. maak je hier nee, maar natuurlijk wat ik, wat Je er gewoon voor Persoonlijk over. Ja. Gewoon noem eens een bedrag dat we gewoon dat de ja. bondscoach naar je toe komt en zegt jongens Nederlanders we moeten geld bij Precies. elkaar dan, zo ja. wat draag jij ja. bij nou ja goed um, 200 euro ja vind je een mooi bedrag <laughs> dat is nou wat. dat ja. is meer, dat zijn, dat uh, is meer dan de gemiddelde mannen. Nederlander oh echt ja oh. absoluut in uh, in Nederland hebben vrouwen uh, 50 euro over voor de EK-titel gemiddeld gesproken en de mannen slechts 28 euro dus uh, vrouwen zijn eigenlijk uh, maar je hebt een hele grootiger. avond plezier minstens het ja, kost toch meer dan... Ik denk nog wel langer, want uh, ik denk nog re met regelmaat terug aan de EK-titel van uh, 1988. Wat uh, deed je toen dan? Ja, toen was ik nog een kleine jongen van twaalf jaar wat, oud. En... Wat, wat heb jij erover voor u? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik toch wel uh, mijn dertiende maand uh, ervoor over heb. Echt? Ja, maar maar dat is wa even... wat, wat blijkt nou dat, dat Nederlanders veel minder geld voor de EK-titel over hebben dan eigenlijk welk land dan ook? Uh, nou, in Nieuwe. Nederland zijn we eigenlijk een beetje gierig ja. uh, als, het, uh, als je dat vergelijkt met alle andere deelnemende landen. Noem, noem eens wat andere landen? Europees kampioenschap. Uh, in Spanje bijvoorbeeld hebben ze 130 euro over voor de titel. In Engeland uh, 200 euro. Maar de Ieren, die Spannende Kroon, die hebben 300 euro over voor de titel. En wij dus een schamele, nou ja, 30, 40, 50 euro ongeveer. 39, nou, grappig, grappig. En toch, en toch uh, zitten we hier tot onze nek in de Oranje-Korts. Tenminste, die is dan begint aan het losbarsten. Deze week is het begonnen. Is dat inderdaad typisch een Nederlands fenomeen? Of zie je dat ook in het buitenland? Nou, veel van die gadgets zijn gratis. Hè? Dus dat is best wel een Nederlands fenomeen. <lacht> Lever, ja. dat, is, dat is echt zo simpel, is het? Nou, dat is wel een belangrijk element. Veel, uh, veel merken die spelen erop in. door uh, Bij besteding van zoveel euro in jouw winkel uh, krijg je... Iets cadeau. Uh, en dat heet de boter bij de vis. En dat is wel een belangrijk element in deze EK-campagne. Maar zie, zie je dat niet in het buitenland? Veel minder uh, dan, uh, dan in Nederland, ja. Want Portugezen en uh, Grieken, die, die geven niet zoveel om, om gratis troep. Nou, dat, uh, dat weet ik niet precies. Maar zij geven in ieder geval uh, zij geven wel heel veel om voetbal. Dat is duidelijk. Ook uit dat uh, onderzoek van ING daarnet. Maar uh, uh, ja, dat sparen en, en het gratis dingen krijgen, dat, dat zit echt ja, wij in, in de zijn ook het vol van de kopie. zegeltjes natuurlijk altijd al geweest. Ja. Dat, doe, dat doet ook niemand anders ter wereld, toch? Nee, toch eigenlijk een hele treurige constatering. We hebben, het, we hebben het minst over voor de titel. En onderwijl graaien we ons helemaal... Als het gratis super. is het dan wel. Juichbandjes. Willemijn zegt net, het is deze week begonnen. Is dat, uh, want je hoorde ook al een paar weken van... Ja, het komt maar niet, het komt maar niet. Jij als marketeer of in die industrie... begin je dan te zweten? Dat je nee. denkt, hey, het leeft nog lang niet nee. genoeg. Helemaal niet, dat is een bekend uh, gegeven. Uh, eigenlijk is dit weekend het grote startsein uh, voor alle EK-campagnes. Er is een uh, website uh, in Nederland die houdt uh, al, die, uh, al die inhakers uh, bij. En het zijn op dit moment ongeveer 200 campagnes die al gestart zijn. Of die in ieder geval geïdentificeerd 100. zijn. Maar begint de koorts met het moment dat jullie beslissen we gaan de campagne starten? Of, of nee. wachten jullie tot de mensen? Wij allemaal denken, hé... Hey, uh... Nou, er is ook een onderzoek. Uh, bureau wat elke twee jaar bijhoudt wat die koorts uh, precies uh, is. En uh, hoe hoog die koorts uh, oploopt. En uh, wat je ziet is dat twee weken vooraf gaat aan het toernooi. Begint die koorts een beetje op te lopen in dat Nederland. Is nu? Dat is dus nu. Vanaf mm -hmm. nu eigenlijk. Vanaf dit weekend als ze thuis spelen in de arena. Dan begint het er echt een beetje te lopen. Mm. En uh, dus heel veel campagnes zullen dit weekend ook uh, van start gaan. Ja. Um, dan zie je een, een enorme piek weer als het Europees kampioenschap daadwerkelijk begint. Hè? Dus als de eerste wedstrijd van start gaat. En als Nederland dan echt ver komt in, uh, tijdens zo'n toernooi, dan gaat het helemaal los. En dan gaat het door het dak heen. En dan denkt iedereen. Je hebt de grafieken maar... gewoon liggen. Precies. Maar eh, Het is natuurlijk een beetje de vraag: de, de kip en het ei. Want worden wij dol enthousiast van al de, alles wat over ons wordt uitgestort? Of is het andersom? Volgt, volgt de campagne is ons enthousiasme. Ik, ik heb, ik heb het, idee, het eerste het idee, toch? Wil... Nou, dat weet ik niet helemaal. Want kijk, marketing is het, uh, draait om consumenten. De consument staat centraal. Dus uh, marketeers, bedrijven, merken... die proberen in te spelen op alles wat er leeft in de maatschappij... en bij, bij de consumenten. En er wordt ook daadwerkelijk gewoon veel meer geld uitgegeven... tijdens een uh, Europees kampioenschap of een wereldkampioenschap. Omdat iedereen in Nederland blijft om het toernooi te volgen. Niemand gaat op vakantie. Iedereen wacht daarmee totdat het toernooi is afgelopen. Want stel je toch eens voor dat het Europees dus, kampioenschap... Dus het worden. werk. Want je denkt, want volgens mij geven alle supermarkten en alle banken... weet ik veel hoeveel miljoenen euro's daarna uit. Maar ze houden er echt wel aan over. Niet allemaal, denk ik. Maar de meesten wel, absoluut. Er zijn, wat, wat jij zei, er zijn al 200 campagnes gestart. Wat maakt een succesvolle campagne? Nou, dat is natuurlijk heel lastig. Als daar een formule voor zou zijn, dan zou ik hem in ieder geval hier niet uh, geven. Want dan, uh, dan zou ik hem lekker voor triple-double houden. Ja. Um, maar wat, uh, wat maakt een succesvolle campagne? Veel merken denken aan, uh, de beginnen volgens mij met het uh, denken, bedenken van een leuke oranje weggever. Hè, en daar een mooie naam aan koppelen. En vervolgens een liedje, een mooie EK-song maken. Het liefst een bekend deuntje en dat ver, ver, ver, ver, ja, verbasteren tot een, tot een eigen nummer. En vervolgens een flinke reclamecampagne er tegenaan... om het bekend te maken bij het publiek. En dan toch maar een beetje hopen dat het een succes wordt. Ik weet je, ik heb eigenlijk een hele belangrijke vraag. Nee. Echt heel belangrijk. En ik hoop dat jij gewoon nee zegt. Kunnen de oranje dopjes ja. weg? Nee, geen Vuvuzela's. Nee, die zijn er ook St, niet uh, dit jaar, yes. Ja, zijn ze er niet? Nou, nee, nee. Ze zijn nog niet... Uh, nou, die liggen nog in kasten, jongens. Precies. Die worden gewoon weer nee, uit de kasten Nee, nee op de iedereen heeft ze weggegooid. Dat moet eigenlijk ja. wel. Die troep, die je <laughs> nee, altijd ja, weg. Ik heb er nog geen één gehoord. Dat nee, is oh man. Ja, dat nou, veel stadions, uh, in veel stadions zijn ze ook echt verboden. Hè? Sinds ja. het uh, WK in Zuid-Afrika. Dat is zo erg. Maar, maar wat, dat, dat, dat was heel succesvol. De, de wuppies waren ontzettend succesvol. Ja, Volgens mij is ja. daar zelfs een beetje mee begonnen. Maar, wat maakt het dan toch dat de ene het beter doet dan de ander? Wie, wie gaat er dit jaar winnen bijvoorbeeld, denk je? Ja, dat is, vind ik moeilijk te voorspellen. Want dat is nu eigenlijk nog niet te voorspellen. Uh, daarnet hoorden we dat uh, nummer van de geluksvogels uh, voorbij komen van 2000. Uh, die maken toch wel een uh, goede kans. Die hebben goed gekeken naar uh, de, de, het verleden... en hoe Albert Heijn dat uh, de afgelopen edities he, heeft aangepakt. Uh, de, de juichbandjes, de grijpvogels. Precies, precies. Maar ik ben ook benieuwd. Uh, dit, dit weekend gaat Albert Heijn van start met zijn campagne. Die, uh, die zetten in op wat meerdere uh, troeven. Uh, die hebben bijvoorbeeld een Facebook-campagne. waarin de mannen tegen de vrouwen. de wedstrijden moeten gaan voorspellen. Ja, dat wordt leuk. Dat wordt leuk. Dus daar, daar zit nog mm. wel een. Nou ja, uh, ik stond in de supermarkt gisteren. en Toen werd mij dat verteld. En toen denk ik, waar slaat die? Ik snap dat je vrouwen. die over het algemeen iets minder interesse hebben voor voetbal. Um, erbij wil betrekken. Maar waar slaat het op? Hoezo? Wat is het doel? Nou, wat je ziet is dat uh, vrouwen heel voor 80% van de consumentenbestedingen uh, zijn vrouwen de beslissers. Uh -huh. Dus uh, voor merken, voor commerciële merken is het wel heel erg interessant om op die doelgroep uh, in te haken. Uh -huh. En dat begon uh, twee jaar geleden hè, met, het, uh, met de Dutch Dress van Bavaria. Ja. Die heel succesvol uh, is geweest. Maar die, die vrouwen oh, hey, zeggen dan tegen die mannen, drink voortaan maar Bavaria. <laughs> nee, die vrouwen... Want ik wil dat En die man die zegt dan, oké. Okay. Die vrouwen die kopen... Michiel ziet het niet voor <laughs> ik zag het nog Die vrouwen niet, die kopen een, een Sixpack Bavaria, omdat ja. ze er dan zelf ook iets aan hebben. Ja, precies. Kortom, het is losgebarsten. Dit, dit weekend gaat het echt los. En uh, Nederland is daar uniek in. Tenminste in ieder geval in die gratis weggeef. Ja. Troep. Ja, maar ja. ik vind ja. het ook wel lekker. Daar komt het op neer. We gaan het zo meteen hebben over de PVV. Het was de week van Wilders. Uh, is hij, hij is helemaal terug. Is hij eigenlijk wel weg geweest, hè, Michiel? Nou, het is twee weken stil geweest. Het is twee weken, ja, precies. Ja, dat was twee lekker weken. rustig. Oh. Lekker rustig. Goed, zometeen veel meer BNN Today na 9. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. BNN e